Moke. misschien. Ik kom voor Bosman. Aat. Oh, die ligt nog in zijn bed. Loop maar door, daar door die deur naar links. Ik ben weg. Massel. Ja, ook goeiedag. Aad heeft zwaar de pest in Harry's plannen mijn gokpaleis te openen. En die Rotterdammer, dat is geen mannetje die rustig af blijft wachten. En dan moet de Moker zich ook nog zorgen maken om Dirk Damhuis. Je weet wel. Die man die het lef heeft gehad om een piepshow te openen tegenover die van haar. Rico? Hallo. Hé? Open jij je, Dirk? Nou, uh, ga zitten. Ik trek even wat aan. Ik had je niet verwacht. Nou, ik dacht ik zoek je hier maar op. Ik ken wel naar die box al komen, maar er wordt al vuil geluld. Je koffie? Lekker. Maar ik wil vooral weten wat jij tegen mij hebt. Ik? Tegen jou? Ja, tegen mij. Waar heb je het over? Ik wil van mijn hart geen moordkeel maken, Hart. Is niet goed voor de gezondheid. Niet voor jou en niet voor de mijne. Maar als jij je nou van de domme gaat houden... Nou, Dick, ik heb echt geen idee. Waar heb je het over? Die inbraak in mijn piepshow. Jij denkt dat ja. ik... Nou mag ik hartstikke blind worden aan beide ogen. Denk na, man. Wat heb ik nou voor reden om jou dwars te zitten? Jij bent toch zo goed met Harry? Ik? Nou, het is dat ik er nou geen rottigheid bij kan hebben, anders was die ouwe al lang aan de beurt geweest. Ik dacht dat jij met hem in de handel wou stappen. Dat dacht ik ook, ja. Maar daar hebt hij het lef niet voor. Dat is voor jou toch ook geen nieuws? En die knop dan? Jullie hebben toch samen die knop? Heb je het niet gehoord? Die man moet zo nodig een nieuwe tent openen. Een nieuwe tent? Ja, dan zegt hij wel dat ik me geen zorgen moet maken, dat er niet gegokt gaat worden. Maar wat denkt die man nou? Dat ik een kleuter ben? En dat tegen mij zaken dat ik aan zijn handel zit met mijn piepshow. Harry Pruis begint een beetje los van de grond te komen. En als jij hem terug op aarde wil brengen, mijn zegen heb je. Zeg, kennen wij niet samen met... Uh... Wat ik al zei, ik kan er nou geen problemen bij hebben. Ik heb andere belangen. Maar als ik je kan helpen met een paar mannetjes, dan... Uh... Zeg, over wat voor andere belangen heb jij net eigenlijk? Heb jij zin in een hele goede investering? 200% gegarandeerde winst. Harsh? Mm. Vertel. En een met extra uitjes. Die hebt hij van mij toon. Hi Harry. Nou, dankjewel. Ja, dat hij hier mag smaken, Fransje. Ja, ja, beste Haring in heel Helmokum. Ja, dat weten we nou wel, Toon. Doe mij er eentje zonder. Hey, ik hoor dat, uh, dat jij nog steeds met DD over de hoop ligt. Toon, erop met je DD, die kan in de stront zakken. Dat wel belangrijkere zaken, maar op. Kom op. Harry gaat het grootste aanpakken. Ah oh, ja, even je klep dicht. Oh, nee, vertel. Ik ken zwijgen als het hè. Ja, ja. Dan kan ik niet zo goed de telegraaf bellen. Harry wil een gokpleins bekijken. Hé, hey, ho, ho, ho, ho, dat zijn alleen maar plannen. Ja, maar... En gokken, dat ga ik echt niet doen. Denk ik. Maar het moet wel de kroon op mijn werk worden. Een, een, een paleis waar ze het in heel Europa over hebben. En in de States. Als ik jou was, dan zou ik me maar wat meer zorgen over DD maken. Nee, sorry. Uitverkocht. Ah, vast nog wel ergens een grammetje liggen. Nee, ja, sorry. Echt niet. Wanneer krijg je weer? Het is onderweg, maar wanneer precies? Het kan nog wel een paar dagen duren. Jezus. Nou, Oké, okay. tot volgende week dan. Ja, dag. Hallo, met Suzanne. Good day, madam. Good day. Do you accept a collect call from Goa, India? Collect call, call from? Yes, I accept. Yes, thank Wait you. Boor. moment. Sure. Boer, waar zit je? in Goa. Het is echt geweldig hier. Nog steeds in Goa? Schiet wel op, ja. Ik heb echt niks meer in huis. Nou, er is toch wel wat te krijgen. Ja, af en toe een paar gram Libanon of Afghaan. Maar het blijft kruimelwerk. Je weet toch hoe het gaat? Ja. Yeah. Bor, ik heb gehoord dat er mensen zijn die honderden kilo's tegelijk laten komen... met een auto of een camper. Als ze daar nou gewoon eens even... Yeah. Ken jij die mensen? Nee, maar nou, wij hebben het er nog over, als je terug bent. Verder alles goed? Uh, ja, daar belde ik voor. Uh, ik denk erover om nog wat langer te blijven. Langer? Mm -hmm. nou, een paar weken, uh, een maandje overheid. Voor een paar weken? Hoe moet ik hier de boel draaiende houden dan? Kolee, zeg, hoe werkt dat ding? Ja, rustig, rustig. Geweld, heb geen zin. Daan, hè? dat gaat vol automatisch Je hoeft hem alleen maar even zachtjes erin te doen. Kijk. Hé, huh? Hé, hey, hey, hoe gaat het er weer uit? Ja, drukken. Jezus Christus, hè. Heb die klootzak ook niets gezelliger? Nou, nou hey, daar laat het dan nou maar gewoon even aanstaan, hè. Dat rijdt best lekker, hè? Ik zou hem zelf wel willen houden. Het past wel bij me, zo'n bins, of niet? Ja, doe mij maar geld. Het past beter bij mij. Ja. Hé, hey, wat waren voor ervoor vragen? Wagens deze moet makkelijk vijf kunnen opbrengen. Een vraagje vijf en een half, dan kun je nog het zakken. Ja. En uh, hoe gaan wij dat verdelen? 70-30. Ja, ja, ja. 70 voor mij en dan... Hé, hey, uh... hallo. Ik heb al het werk gedaan, toch? Ja, ja maar jij hebt de contacten niet, hè? 60-40? 50, 50, anders zit je hem gewoon aan de kant, joh. Wat ben je, rusteloos. Maar ja, wat nou, hoor, zei ik nou niet. Wat is er toch, haar? Ach, helemaal niks. D.D. die zaagt aan mijn stoelpoten waar hij maar kan. En ik heb gedongen met die vergunning en dan heb ik ook nog die jenken in mijn nek. Wordt het niet allemaal een beetje te veel, haar? Ach, kom. Je hebt er de piepshow al bij gekregen. En dan nou nog die nieuwe tent. Misschien moet je het toch wat rustiger aan gaan doen. Hey, hoe moet ik dat dan doen? Die Albertini blijft echt niet eeuwig wachten tot ik een keertje open ga. Die wil actie zien. Maar ik keer niet vooruit door die hufte van bouw en woningtoezicht. Waar is de Harry van vroeger? Ach, wat nou vroeger? Waarom verkoop je de Pikal en die rare piepshow niet? Hey. Ik heb er toch al nooit wat gevonden. Zeker die piep show niet. Dan geven we de jongens wat en dan houden we zelf alleen het café. En dat levert dan toch net genoeg op voor ons tweetjes. Wat, wat, wat inke peper. Ik moet uitbouwen. Juist voor die jongens. Ga nou eens zitten. We bloednerveus van je gedraai. Geet. als ik nu mijn hakken laat zien... dan neemt die DD de, de, de, de hele boel straks over. En, en anders doet Aad dat wel met zijn Rotterdamse rotkop. En ik dan? Kom ik nog voor in dat stuk? Ach... Nou, daar merk ik dan niet veel van. Nou, kom eens even hier. He. He. Kom eens even hier. Mijn mooiste jaren liggen al achter me, Harry. Wat, hoe kun je dat nou zeggen? Hé, moppie. Ik ben naar bed. Wat, wat? Dat woonwagenkamp? Die kampen zijn prima kooplui. Altijd handje-contantje, er wordt nooit geluld. Prima. Hé, hey, maar die gasten kun je toch niet vertrouwen? Hé, hey, je moet alleen geen onverwachte bewegingen maken, hè? Langzaam het portier open doen, rustig uitstappen, wat anders... Eh... Wat? Wel mee, man. Charles is oké, okay. kom. Ja, ja. Een leuk karretje. He? Leuk. Waar heb je die gepikt? Hey, hey, Charles, hey, zie hey, ik eruit als, de als de... iemand die, die ouders pikt? Zie ik eruit als iemand die dat wat kan schrijven? <laughs> vijf en een half rooien. Lijkt mij een koopje. Ja, wel even kijken. Ik moet hem omkatten, van nieuwe papieren zorgen, over laten blazen. Zit er zitten nog een hoop kosten aan. Eh, uh, vier ruggen. Tch, tering Daan. Ja, dan zijn we het hele eind van niks gekomen. Ja, ik moet er nog wel wat aan kunnen verdienen. Ja, mm, yeah. spreek je nog wel. En mee dan? Ja, ja. nou, nou. oké, okay, vijf dan. Maar uh, meer kan echt niet. 5200. Hé, hey, Harry. Jezus Christus, wat doe jij hier? Weet jij wel hoe laat het is? <laughs> ja, maar ik zou hier niet zijn als het niet belangrijk was, Harry. Nou, ja, kom verder. Uh. Heb je dit al gezien? De kraakkrant. Hmm? Ja. Haal je me daarvoor uit mijn nest? Nee, lees. Ach, waarom zou ik? ik? Ik wil helemaal niks te maken hebben met het ja. tuig. Klaar. Lees nou even, hier. Het ja. stuk over Boldewijn: hm? uh, Vergunningen, Boldewijn. Woningwet, woningen. Illegaal, splitsen. Luxe appartementen, raadselachtig. Ja, nou in. Moet, moet ik dit gezeik serieus nemen? Die man die heeft een gezond zakelijk inzicht, zo is het. <laughs> ja, en met wie is Boldewijn getrouwd? Je mag drie keer raaien. Ja, Bonnie Sinclair. Godverdomme, Kees, even geen raadseltjes nou. Ja? De zus van Seb Donders. Ja? En dus? Ja, Wat had Bolderwijn nodig om dit allemaal te kunnen doen? Godverdomme, hm? vergunningen. Hm? Ja, precies. <laughs> ik denk dat Seb ja. Donders er nou heel wat voor over heeft... om geheim te houden dat hij familie is van die Boldewijn. Kees, jongen, ik hou van je. Hè? Hm? Dit vraagt om een borreltje. Ja. Een uh, 52 voor elkaar. Nou, proost. Ja, dan ga je man. Hij, uh, als je nog eens wat hebt of zo. Uh... Ik zal aan je denken, zo. Ik ja, kent ze altijd voor je kwijt. Eerlijke prijs. Altijd buiten bij de vis. Zij mm -hmm. dus bij een bij jogging Oké. Of uh, als je zelf iets nodig hebt of zo. Ik uh, een karretje wijzen Het mag ook wat anders zijn. Uh, wat anders? Wapens. Huh. Opzij, opzij. Zijn er nog mensen, binnen Ja, nou, de boer is gewoon een tijdje van. Maar nog een gelukkig. Opzij, laat ze erdoor. Zo. Oh, ja. uh, <laughs> wat moest hij nou zo laat nog? Ach, zaken, schatje. <laughs> zeg eens, uh, wat zou jij ervan zeggen als wij nou eens een keer een heel groot feest gaven? Wat voor feest? Nou, een feest uh, ter ere van ons zilveren huwelijk... Ja, dan nodig ik iedereen uit om ze te laten zien dat, ik, eh, dat het beste van het beste nog niet goed genoeg is voor mijn meisje. Oh, wat ben jij opeens goed te spreken. En het mag wat kosten, hè. vreten, zuipen van het huis, zoveel als iedereen maar wil. Ook is erbij, hobers die eh, uitserveren, alles erop en eraan. En dat ben ik je allemaal wel waard, vind je? Ja, ja natuurlijk. Moet jij zien. Dit, dit wordt een feest, jongen. Over tien jaar lult iedereen daar nog over. Ze allemaal maar weten dat er één baas is op de wallen. Harry Pruijs. Oh, nou klink je weer helemaal als vroeger. Ja, word je er opgewonden van? <laughs> Hoeveel hoe vind jij? <laughs> <laughs> nou, dat blijft niet, mama. Nou, nee, laat los. <laughs> niet opnemen. Godverdomme, ja. Harry, toen nou. Ja. Godverdomme. Nee. Jezus Christus. Wat? De ja, die staat in de brand. Oh, nee. Okay. Godverdomme, die hele zaak die stond leeg. En er was niks wat die brand had kunnen veroorzaken. Mijn broek. Waar is mijn broek? Ik heb zo genoeg van al dat gedoe. Waar is mijn broek? Als John belt, laat hem meteen naar die piepshow komen. Ja, ja. Wel voorzichtiger. Ja, waar is mijn broek? Godverdomme. U hoorde onder andere Jack Woutersen, Nelly Vrijda en Michiel Hulshoff. Scenario, Paul-Jan Nelissen. Regie, Marlies Cordia en Jeroen Stout.